7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Doden in Verenigde Staten door tornado's. Taliban-strijders overvallen marinebasis Pakistan. En provinciale staten kiezen vanmiddag Eerste Kamer. In het Amerikaanse Middenwesten is door tornado's een nog onbekend aantal doden en gewonden gevallen. Volgens het Rode Kruis is het plaatsje Joplin in Missouri. door een tornado voor drie kwart verwoest. Hele woonwijken liggen in puin en een ziekenhuis raakte zwaar beschadigd. Sommige Amerikaanse media melden zeker 30 doden en tientallen gewonden. In de stad Minneapolis viel door een tornado zeker één dode... en raakte 18 mensen gewond. De tornado rukte daken van huizen en vernielde elektriciteitskabels. Ongeveer 22.000 huishoudens zaten tijdelijk zonder stroom. Vorige maand kwamen in de Verenigde Staten door een reeks tornado's... al ruim 300 mensen om. Dat is het hoogste dodental sinds de jaren 30. Taliban-strijders hebben in de Pakistanse stad Karachi een marinebasis bestormd. Een groep van 10 tot 15 overvallers drong de basis binnen... en opende het vuur op de aanwezige marinemensen. Volgens de Pakistanse legerleiding zijn er tot nu toe zeker 10 mensen gedood... en 11 gewond geraakt. De overvallers zouden zich hebben verschanst in een hangar... mogelijk met een aantal gijzelaars. In een telefoontje aan persbureau Reuters... eisten de Pakistanse Taliban de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor de dood van Osama Bin Laden. In Spanje heeft premier Zapatero de nederlaag van zijn sociaal-democratische partij bij de lokale en regionale verkiezingen erkend. Met meer dan 90 van de stemmen geteld staat zijn partij op 28 De grootste partij wordt de centrumrechtse volkspartij met 37 Zapatero zei dat de uitslag geen reden is voor vervroegde landelijke verkiezingen.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 In Marokko zijn gisteren tientallen betogers gewond geraakt bij confrontaties met de politie. In veel steden waren opnieuw mensen de straat opgegaan om politieke hervormingen te eisen. Onder meer in Rabat, Casablanca en Tanger. Volgens ooggetuigen werden in Casablanca tientallen betogers met stokken geslagen... toen de politie een einde wilde maken aan een demonstratie. In Marokko wordt al enkele maanden geprotesteerd tegen de regering... al zijn de betogingen niet zo massaal als eerder dit jaar in Tunesië en Egypte. Volgens waarnemers treedt de politie nu harder op... omdat de protesten de laatste dagen ook gericht zijn tegen koning Mohammed... die tot nu toe als onaantastbaar werd gezien. Het samenwerkingsverband van Arabische Golfstaten wil niet langer bemiddelen tussen de oppositie in Jemen en president Saleh. De regionale samenwerkingsraad voor de golf heeft dat laten weten. Aanleiding is de derde weigering van Saleh... om zijn handtekening te zetten onder een akkoord over zijn vertrek. De oppositie in Jemen had zaterdag al ingestemd met de overeenkomst... die Saleh-immuniteit geeft als hij binnen 30 dagen opstapt. Dit keer wilde Saleh het stuk niet tekenen... omdat de oppositie niet bij de ceremonie aanwezig was. In Jemen wordt al maanden gedemonstreerd voor het vertrek van president Saleh. Een Boeing 777 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al... heeft met succes een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Tel Aviv. Toestel met 260 passagiers kreeg kort na het vertrek naar de Verenigde Staten problemen met het landingsgestel. Daarop keerde de Boeing terug naar Tel Aviv... waaruit voorzorg meer dan 70 ambulances klaar stonden. De piloot slaagde erin de Boeing veilig aan de grond te zetten. Voor zover bekend is bij de noodlanding niemand gewond geraakt. Het weer droog en zonnig, met aan zee een stevige zuidwestenwind... in de loop van de middag wat stapelwolken. 17 graden wordt het aan zee, 21 graden in het oosten van het land... Morgen en overmorgen nog altijd vrij zonnig, maar in de loop van de week neemt de kans op een bui weer wat toe. ANWB Verkeersinformatie: 20 files bij elkaar, 70 kilometer file. Het is een vrij normale maandagochtendspits, weinig bijzonderheden. Wat opvalt is het langzaam rijden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, bij Voorthuizen 3 kilometer en verderop bij Hoevenaken nog eens 4. En een wat langere file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoeterwouder rijndijk 9 kilometer.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 NOS Radio Injournaal, Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De lokale en regionale verkiezingen in Spanje zijn slecht verlopen voor de partij van premier Zapatero. Hij krijgt de schuld van de hoge werkloosheid. En dat is ook de reden dat er al dagenlang wordt gedemonstreerd door jongeren in bijvoorbeeld Madrid. Hoort u zo meer over? Is maar zeven, een verkiezing eigenland. Het gaat er natuurlijk vandaag om of VVD, CDA en gedoogpartner PVV bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer een meerderheid halen. Als dat niet lukt, is premier Rutte, net als in de Tweede Kamer, ook in de Eerste Kamer afhankelijk van andere partijen, zoals bijvoorbeeld de SGP. Verslaggever Peter Blok zet de zaken nog even op een rijtje. VVD-leider Mark Rutte, zit u in de piepzak? Nee. Gaat u een meerderheid halen? Ik ga geen voorspellingen doen.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 Maar dan is veel veroorloofd. Alles moet binnen de grenzen zijn van het behoorlijke, het betamerlijke en de wet. Wat geeft u terug? Dat ik zal handelen binnen de wet en binnen het behoorlijke en het Ja, ja. Goed, niet het achterste van de tong dus van premier Rutte. Peter Blok ondervroeg hem vanmiddag om drie uur. Dan gaan die statenleden 566 stemmen. Dan is woensdag om vier uur de officiële uitslag. Maar vanmiddag na vier uur weet u het al, want dan komt de NOS met een uitslag die... Wel heel erg gedegen is en duidelijk. En onze extra uitzending is om half vijf. Gebruikelijk tijdstip van het begin van het Radio 1 Journaal. Maar gaat extra lang door. En staat natuurlijk helemaal in het teken van die provinciale staten. Uh, die de Eerste Kamer hebben gekozen dan. Dan naar Spanje. De lokale en regionale verkiezingen zijn desastreus verlopen voor de socialistische partij van premier Zapatero. Zapatero's regering krijgt gewoonweg de schuld van de hoge werkloosheid en de problemen in het land. 20% van de beroepsbevolking heeft geen werk en onder jongeren is dat nog veel meer, zelfs 45%. Grote winnaar van de verkiezingen is de conservatieve oppositiepartij, Partido Popular. We gaan naar correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, hoe groot is het verlies voor de socialisten voor Zapatero? Ja, nou, dit is, dit is enorm. Het is enorm. Ik denk dat, dat je één belangrijke conclusie uh, moet trekken. Nog nooit was het verschil tussen die twee grote blokken in Spanje... Hè, dus de conservatieven aan de ene kant, de socialisten aan de andere kant, zo groot. Dan heb je het over een verschil van twee miljoen stemmen... Uh, tussen partijen die normaal gesproken een beetje om elkaar heen uh, schurken. Uh, je moet zeggen, nog nooit uh, uh, won de PP zo overtuigend... Maar nog veel beter, nog nooit verloor de PSOE zo desastreus. Het verschil was 37% voor de conservatieven, 27% voor de socialisten. En daarmee tekenen die socialisten echt een beroerdste resultaat in jaren. Eigenlijk zo lang als mensen zich kunnen herinneren. En Rob, is de afkeer van de socialisten dan zo groot? Of heeft de partido popular ook nog wel wat te bieden? Nou ja, ze hebben een hele simpele boodschap verteld. Ze, hebben, ze zijn met een boodschap naar buiten gekomen... die in het Spaans klonk centrados enti, eh, op jou geconcentreerd. Dat was niet veel meer dan dat. Het is zo'n typische eh, boodschap die je tijdens verkiezingen naar, naar buiten brengt. Maar ze zijn er wel heel succesvol mee geweest. Je, je, je ziet winst in deelstaten... die altijd traditioneel in handen van de PSOE waren. Steden in het zuiden, hè, in Andalusië, een stad als Sevilla. Echt zo'n zo, zo bolwerk van de socialisten... Nou, krijgt krijg nu toch conservatief uh, bestuur, gemeentebestuur. Gebeurde ook in Barcelona. Weliswaar niet in de handen van de, van de conservatieven... maar wel uh, in de handen van de nationalisten gekomen. was ook zo'n uh, mooi bastion van de socialisten, die, die, die, uh, dat Barcelona. Nou goed, ook daar is het voorbij. Het zijn echt hele gevoelige klappen geweest uh, mm. voor, voor Zapatero. Nou komen er ook landelijke verkiezingen aan natuurlijk. Rob, wat kan de Zapatero nog doen om het tijd te keren voordat die verkiezingen uh, er zijn? Ja, ja, heel weinig. Die landelijke verkiezingen die zijn maart volgend jaar. We hoorden Zapatero gisteren zelf. Die kwam eventjes naar buiten. Na afloop, hij herkende ruiterlijk dat hij had verloren. En uh, ging ook onmiddellijk allerlei verklaringen geven. Hij zei het is een direct gevolg van de crisis waar we doorheen gaan: het verlies van 2 miljoen arbeidsplaatsen in uh, Spanje. Verwees ook even naar die jongere demonstraties van de afgelopen weken in Spanje. En hij zegt: ja, het gaat pas weer beter als we, als we economisch gaan groeien. Maar ja, wat hij er niet bij zegt is dat de blaadjes aan de bomen hier, de groene blaadjes, nog wel heel klein zijn. En een echt herstel van werk en dus ook van, echt van arbeidsplaatsen gaat gewoon nog heel lang duren. Dus, en zo lang zit hij er natuurlijk niet meer. Zegt die jongere demonstraties die je noemt, stoppen die nu naar deze verkiezingsuitslag? Nou ja, ze gaan nog wel door. En één, één ding nog in relatie. Hè? Hier met de jongerendemonstraties en deze uitslag van de verkiezingen. De jongeren die hebben afgelopen week opgeroepen... om in ieder geval niet op die twee grote partijen te stemmen. Nou, Dat heeft dus direct gevolg voor de socialisten gehad. Maar ze hebben ook opgeroepen om, als je uh, het er niet mee eens bent... met het hele politieke systeem, dan blanco te stemmen. Nog nooit hebben er zoveel mensen blanco of ongeldig gestemd in Spanje. Een miljoen <kacht> mensen hebben dat gedaan. Dat is, dat is, dat is meer dan 4 van de stemmen. Dus dat heeft ook zo'n gevolg gehad. Nou, Jongeren zelf, die hebben eh, inmiddels ook gehoord... die hebben gezegd, we blijven daar nog een week staan. Daar kunnen we even naar luisteren. Nou, Zapatero die kan zijn borst nat maken. <laughs> Ze zeggen daar ook, we blijven minstens nog een week staan... Mm. Rob Zuidberg, onze correspondent in Spanje. Straks de dag dat de wereld niet verging. Ja, even doordenken. Jolande van der Velden, hoe is het op de weg? Uh, heel rustig, heel normaal eigenlijk. Niet rustig, mag ik zeggen, want uh, bijna 80 kilometer... nee, altijd staat er wel iemand in de file. Het geval ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. We rijden het langzaam tussen Leiden en Soetewoude 8 acht kilometer. Weinig bijzonderheden. We hebben nu wel een probleempje op de A12 van Den Haag naar Utrecht... Zijn vrachtwagen stilgevallen tussen Zevenhuizen en Reewijk, 7 kilometer. Tussen Gouden en Reewijk is de rechterrijsschok dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tientallen hotels in en om Amsterdam zijn het zat. Gasten die stelen en vernielen. Vanaf nu maken ze samen gebruik van een waarschuwingsregister. En dat is gewoon een soort zwarte lijst. Op die manier hopen ze ongewenste klanten buiten de deur te kunnen houden. Verslaggever Jeroen Schutijzer in gesprek met de man die het systeem heeft opgezet. Gunno Laupe is van de vereniging HSM. Wat is dat voor een club? Dat betekent uh, hotel security management. Daarbij zijn. Uh... Meer dan 60 hotels, vooral in Amsterdam, aangesloten. Heeft u net nog in de lobby uh, rondgekeken? Lopen er vreemde snoeshanen? Ik, uh, ik kijk eigenlijk altijd rond als ik uh, door het hotel loop. Maar ik heb uh, geen vreemde snoeshanen gezien. Want u haalt ze er direct uit, hè? Uh, ja. ja. Na 17 jaar in dit hotel en 6 jaar in een ander hotel... dan uh, haal je ze er wel direct uit, ja. Want waaraan ziet u dat? Hoe mensen zich gedragen. Uh, jas over hun arm... Uh... Opletten op dingen waar, waar andere mensen niet op letten. Je ziet het, het is een, soort, het is een gevoel. Wordt het steeds erger? Nou, het is, het is met pieken en dalen. Soms heb je echt hoogtepunten, dan merk je dat het echt weer erger wordt. En, en, en daarna is het weer een, een stuk rustiger. Het pieken en dalen, maar ik heb niet het idee dat het echt erger wordt. Nee. En toch hebben jullie als hotels gezamenlijk een initiatief genomen. Er wordt een soort zwarte lijst opgesteld. Ik, ik wil het zelf geen zwarte lijst noemen. Het CBP noemt het wel een zwarte lijst. College Bescherming ja. persoonsgegeven. Persoonsgegevens. Bescherming Persoonsgegevens, inderdaad, ja. Waar wij ook goedkeuring hebben moeten vragen natuurlijk, om gegevens op internet te zetten. Maar het is inderdaad als iemand uh, iets doet in Hotel A... Uh, wij een waarschuwing uh, per e-mail uh, op internet zetten... en automatisch volgt er een e-mail naar alle aangesloten hotels... van er is weer iets gebeurd in een van onze hotels. Men logt in op de website en kan precies zien wat er gebeurd is. En zo waarschuwen wij elkaar. Wat mij altijd een doorn in het oog was dat iemand iets, iets deed in Hotel A... En daarna vriendelijk het Hotel B binnenliep en precies hetzelfde deed. En die kans is nu een heel stuk kleiner. Ja, dat college heeft uiteindelijk groen licht gegeven. Duurde dat lang? Uh, ja, dat duurde inderdaad lang. In totaal heeft het twee jaar geduurd tot het uiteindelijk werd goedgekeurd. Het college eist strenge regels. Ja, dat klopt. En, en, en ook wel terecht, vind ik. Uh, privacy is natuurlijk heel belangrijk, uh, ook voor mensen die over de scheef gaan. Waaraan moet u voldoen? Als iemand iets doet in een hotel wat niet mag, bijvoorbeeld iets gestolen of iets dergelijks... ...wij moeten aangifte doen bij de politie. Anders mogen wij geen personalia en foto's plaatsen op de website. En het is natuurlijk ook zo als iemand iets doet waar we de gegevens niet van kennen... ...dat wij wel foto's hebben, maar geen personalia. Ook dan moet je aangifte gedaan hebben. En dat doen dan meestal de mensen van wie de tas is geweest. Voldoen wij aan de eis dat er aangifte is gedaan en kunnen wij de foto's op de website zetten. Even voor de goede orde. Uh, ik kom er niet op te staan als u denkt van nou dat gezicht van die man mag ik niet. Nee, nee de regels zijn, zijn dermate streng. Uh, er is ook een toezichtscommissie uh, op de website. Uh, het bestuur houdt regelmatig in de gaten natuurlijk alle meldingen die binnenkomen. En als daar dingen op staan die niet kunnen, bijvoorbeeld iets wat u nu schetst, dan, dan wordt dat er ook direct afgehaald. Hoe lang blijf ik erop staan? Dat is afhankelijk van uh, wat er is gebeurd, maar we hebben maximaal uh, drie jaar. Wat hoopt u uh, met dit systeem te bereiken? Dat uh, de hotels in Amsterdam en omstreken in ieder geval een stukje veiliger worden weer. En dat we elkaar gewoon kunnen waarschuwen voor uh, criminele activiteiten. Waarom zijn niet alle hotels lid? Uh, dat is wel ons streven, maar er komen iedere dag weer nieuwe leden bij. Vandaag hebben we twee nieuwe aanmeldingen verwerkt, dus we zitten inmiddels alweer op de 66. Hotels in uh, Zuid, Noord en Oost-Nederland, wat moeten die nou gaan doen? Ik zou voorstellen dat ze hetzelfde doen als wij en we willen ze daar graag bij helpen. Maar het moet wel echt per regio. Het heeft geen zin om dat landelijk allemaal te regelen. Nee, nee, dat denk ik niet. Als er in Amsterdam iets gebeurt uh, en wij waarschuwen hotels in, in Maastricht... dan is die afstand veel te groot en de kans is heel klein dat iemand daar ook iets gaat doen. En dus zijn het voorlopig alleen hotels in Amsterdam die met een zwarte lijst gaan werken. Nou, Het kan nu niet zijn ontgaan. We zijn dit weekend ontsnapt aan het einde van de wereld. Verschillende billboards op NS-stations waarschuwden ons voor de dag des oordeels. En dat was op 21 mei. Afgelopen zaterdag 21 mei was het zover. Om zes uur precies zou de wereld vergaan. Tenminste volgens predikant Harold Camping. On May 21 there's going be a terrific earthquake, Een aardbeving zal het begin inluiden van het einde. Daarna zouden 200 miljoen uitverkorenen door God worden gered. De achterblijvers zouden geteisterd worden door rampen tot het definitieve einde op 21 oktober van dit jaar. Camping wist het zeker, hij had het uit de Bijbel. Er werden duizenden billboards, flyers en spotjes gekocht om de boodschap te verspreiden. God has us to warn them that the sword is En toen was het 21 mei, zes uur. Op Times Square in New York staat één aanhanger van camping tussen een grote groep ongelovigen. Ik kan niet ik voel. Ik ben gewoon kijkt hij om zich heen. Wetend dat hij 140.000 dollar aan flyers en billboards voor niets heeft uitgegeven. Anderen vieren feest. voel me eigenlijk ook wel goed. Jij? Ja, gaat best. Ik weet niet of predikant camping zich zo fijn voelt. Uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij heeft nog niet gereageerd op het uitblijven van het einde van de wereld. Op zijn website hebben we even gekeken. Daar wordt met geen woord gerept over het niet-einde van de tijd. En de journalist die bij hem thuis verhaal kwamen halen... die troffen een leeghuis aan. Toen bleek dat de wereld niet verging, moesten Turkse politici opstappen... na het verschijnen van seksvideo's van hen op internet. Opnieuw dus, opgestapte politici. Volgens Turkse media gaat het om zes leden van de nationalistische oppositiepartij MHP. Eerder deze maand traden al vier politici van dezelfde partij af... vanwege vergelijkbare video's. Correspondent in Turkije, Bram van Meulen. Um, wat staat erop? Dat wil je wel weten, hè? Ja. <laughs> ja. Wat denk je dan? Nou? Toch wel een beetje wat je kunt verwachten. Hè? Nou ja, <laughs> je, zijn ze duidelijk in wat... beeld? Ja, ja, ja. Nou ja ik, ik heb er nog maar één kunnen bekijken. Dat was maar voor een paar seconden meer. Krijg je dat niet op de website. Uh, en daarop is dan te zien een van de prominentste politici uit die partij, de MHP... met een vrouwenbed die zeker niet zijn echtgenote is... Uh, maar het gaat in deze zaak eigenlijk helemaal niet om wat er te zien is, maar misschien nog wel veel meer om wat er niet te zien is. Want alleen al het dreigement van het publiceren van meer van dit soort filmpjes was al genoeg om zes vooraanstaande politici dit weekend tot opstappen te dwingen. En nu praat het hele land nergens anders meer over. Maar wat zit hier nou achter? Waarom is dit opeens gaande? Ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk de speculatie in alle kranten. De meeste koppen die ik uh, vanochtend lees zijn samenzwering en chantage. Kijk, de gevolgen van deze filmpjes zijn uh, veel groter. En deze filmpjes zijn zeker niet alleen maar kinderachtige pesterijen. Er staat heel veel op het spel namelijk bij deze verkiezingen. Kijk, de MHP is de op één na grootste oppositiepartij van Turkije. En als deze partij niet de kiesdrempel van 10% haalt... dat wil zeggen dat alle partijen in Turkije verplicht zijn om als het parlement in willen komen, moeten ze meer dan 10% van de kiezers uh, achter zich krijgen. Lukt dat niet, dan worden alle stemmen voor hun partij verdeeld onder de winnaars. En dan zou vooral de zittende AK-partij van premier Erdogan, die volgens alle opiniepeilingen deze verkiezingen toch weer gaat winnen, misschien wel eens een tweederde meerderheid kunnen behalen. En dan zou die partij eigenhandig de grondwet kunnen veranderen. Dus er staat al degelijk heel veel op het spel hier. Ja, en het, zijn, het gaat ook niet om één iemand, maar er zijn al vier afgetreden. En hier zou het weer gaan om zes. Dat zouden er dan al tien zijn. Ja, tien van dezelfde partij. Ja. Wat is dat met die, uh, met, die, met die partij, met die mannen daarvan? Ja. Ja. Nou ja, het, is, het is een interessante partij. Het is een partij die uh, zeer nationalistisch is, maar ook zeer religieus. is dus toch ook een partij Oeh, uh, ja. van de Goede Zeden, zeg maar, die het volk vertellen hoe ze moeten leven. Nou, uh, met die filmpjes wordt natuurlijk aangetoond dat dat een beetje een hypocriete agenda ja. is. En daar gaan ze, in de peilingen. Ja, dat is nou precies het interessante. Wat is nou uh, uh, uh, precies het effect? En het interessante is dat in de afgelopen week duidelijk is geworden dat ze daar helemaal niet zo onder lijden. Sterker nog, ze zijn 1 tot 2 procent gegroeid in de peilingen en dat is ver boven de kiesdrempel. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat degene die achter deze filmpjes zit uh, misgrijpt. Want uh, nu is ineens de MHP het slachtoffer geworden in de campagne. Vermeulen met een interessant schandaal in Turkije. Straks praten wij met een interessante gast, René van der Linden. Eerste Kamervoorzitter. En dat gaat natuurlijk over de verkiezingen vandaag. En daar gaat Joris van der Kerkhoff zich ook in verdiepen vanochtend. Waar ben jij nu, Joris? Ik ben nog uh, in, in Hoek, uh, gemeente Terneuzen. Uh, met uh, meneer Robbenzin aan het praten van de Partij voor Zeeland... half uurtje geleden uh, aangekondigd dat we het ook over andere dingen zouden hebben... dan alleen de Eerste Kamerverkiezingen van vandaag. Er zijn vandaag, uh, is vandaag een vergadering van de Provinciale Staten in, uh, in Middelburg... over uh, de jeugdzorg uh, bijvoorbeeld. En Meneer Robbenzin is nu nog even aan het kijken of er nog moties zijn binnengekomen... waar hij een mening uh, over moet hebben. Daarna gaat hij zijn stropdas uh, halen en dan uh, gaat hij naar, uh, naar Middelburg rijden. Want het moment van vandaag is dan wel uh, om drie uur gaat hij stemmen, hij wil niet zeggen op wie, maar niet op de onafhankelijke uh, fractie uh, in, de, in de Senaat. Maar ja, dat is in. Um, een halve seconde gebeurt, meneer Robinson? Ja, dat, uh, dit. Nee, dat stemmen vanmiddag. Oh, oh dat stemmen vanmiddag. Ja, ik, oh, was ik ben niet interessant, even geconcentreerd ja. op, uh, op de e-mails, maar uh, dat stemmen, dat is zo gebeurd. Ja, tuurlijk. Ik wil niet zeggen in een halve seconde, maar uh, dat gaat vrij vlot. Ja, dan heb je hier een lijst, een kandidatenlijst, waar voor de verkiezingen van de leden van Staten-Generaal, Eerste Kamer, 23 mei, CDA, VVD, GroenLinks. U weet het vast al, toch? Ja, het zijn er wel erg veel. hè? Ja. Als je dan een keuze moet maken, dan, uh, dan heb je wel even de tijd voor nodig. Nou, ik weet wel wat ik doe, natuurlijk vanmiddag. Dat, uh, dat zou te gek zijn als ik dat nu niet het wist. En, uh, en er is nu het, uh, het, het uh, laat ik zeggen, het. Uh, het gedoe, hè? Uh, het, het geschaak, want het, de, de verkiezingen de Eerste Kamer nu worden ook wel vergeleken met, uh, met een schaakbord. Uh, die, die stukken die vliegen heen en weer, maar op een gegeven moment is er toch eens een keer een, of een remise of een schaakmat. Nou, ik denk dat het, nu, uh, dat het gereken nu wel zo aan afgelopen is, maar je weet het niet. Er kan eigenlijk nog van alles gebeuren. Maar voor mezelf heb ik de beslissing genomen. Vindt u het vervelend dat u zo in het nieuws bent gekomen... als iemand die zich omlaat kopen voor een stem voor de coalitie? Nou, laat ik, laat ik om te beginnen zeggen. Uh, ik realiseer me dat ik volksvertegenwoordiger ben, dat ik politicus ben. Ik ben uh, ooit nog eens een keer in een ver verleden ben ik, uh, journalist geweest, ja, vele jaren. En uh, ik, ik besef uh, ter degen dat publiciteit, uh, het, uh, ja, uh, die, die, die, die, die openbaarheid die aan je kleeft... dat iedereen mag weten wat je doet. Die transparantie waar men het dan over heeft, dat die er absoluut bij hoort. Dan, maar? Maar, als het op een gegeven moment uh, proporties aanneemt... zoals dat nu gebeurd is de afgelopen tijd... dan zeg ik, jongen, jongen, jongen... voelt zich een beetje weggezet. Een, beetje een onsje minder zou echt wel... Uh, ja, want het is, het is toch wel... Uh, ontzettend uitgelicht en uitvergroot. Ja, een beetje gaar, hè? Als u het hebt over een ontje minder... kijk ik meteen naar uw buik, maar die valt heel erg mee, hoor. Ja, dat is dan wat, gaat wat ik... af nu, de ja. afgelopen tijd, hoor. Dat wel. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Die stroptas moet er nog uh, omheen... Ja. Ja. Ja. en dan ja. naar Middelburg uh, rijden. Hoe lang is dat rijden? Nou, ik heb een nieuwe stropdas gekocht, want uh, ja, dat is ook televisie, heb ik begrepen. Okay. Maar eerlijk gezegd, ik zal blij zijn als het achter de rug is, want... Er staat geen PVV op die stropdas. Nee, ja, ik moet eindelijk eens kijken, want er staat geen PVV op nee. Okay. nee, misschien wel SGP. Je wel een kleurtje in van de PVV. Zou kunnen, hoor. Welke kleur is dat dan? Is dat oranje of wat is dat? Nee, <laughs> ja. ik weet het eigenlijk helemaal ja, niet. Er wordt wisselend over gedacht nee, okay, wat de kleur van de PVV is. Maar ik wens u een goede dag vandaag en een mooie keuze ja, om drie uur. Ja, ja gaat zeker. de beste. Hoeveel uw medewerkers onderling bellen, dat weet u van tevoren natuurlijk nooit.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 365. Elke dag is belangrijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Doden door tornado's, Verenigde Staten. En Taliban-strijders vallen Marinebasis Pakistan aan. Halvast geweest, goedemorgen. Ik ben door al meegens. Het middenwesten van Amerika is getroffen door tornado's. En daarbij is een nog onbekend aantal doden en gewonden gevallen. Amerikaanse media melden zeker 30 doden en tientallen gewonden. Het plaatsje Joplin in Missouri zou voor driekwart kwart zijn verwoest. Veel mensen werden overvallen door de tornado's, zegt deze ooggetuige. Het maakt je quick hoe snel iets kan gebeuren. een minuut was het en de volgende minuut was world hele wereld down. Vorige maand kwamen door tornado's in de Verenigde Staten al ruim 300 mensen om het leven. Dat is het hoogste aantal doden in 80 jaar. In de Pakistanse stad Karachi hebben taliban-strijders een marinebasis aangevallen. Ongeveer 15 man drong de basis binnen en begon te schieten... liet een spoor van vernieling achter, zegt correspondent Wilma van der Maten. Er zouden nu 10 mensen zijn omgekomen. Er wordt rekening gehouden met meer doden en gewonden... want in alle ziekenhuizen van Karachi is nu de noodtoestand uitgeroepen. Inmiddels zijn er maar liefst 200 commando's binnen... En in de hoop dat die nu zo snel mogelijk een einde aan dat drama uh, kunnen maken. De Pakistanse Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Aanslag zou een reactie zijn op de dood van Bin Laden. Een Boeing 777 van de Israëlische maatschappij El Al heeft een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Tel Aviv. Het toestel met 260 mensen aan boord had problemen met het landingsgestel. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Vanmiddag stemmen de leden van de Provinciale Staten voor de Eerste Kamer. Als iedereen op zijn eigen partij stemt, haalt de coalitie net geen meerderheid. Met de steun van de SGP zou het kabinet Rutte die wel krijgen, kunnen krijgen. De afgelopen weken hebben de regeringspartijen en de oppositie druk onderhandeld over het stemgedrag van de statenleden. En ook premier Rutte zou daaraan hebben meegedaan. Er is maar eenmaal dat rare systeem. Binnen dat systeem moeten wij proberen op een legale manier tot een meerderheid uh, te komen. En daar hoort gewoon bij dat er ook achter de schermen overleg is. Bij de verkiezingen tellen niet alle stemmen even zwaar. Zo weegt die van een statenlid uit Zuid-Holland bijna zeven keer zo zwaar als een stem van iemand uit Drenthe. In Spanje zijn de lokale en regionale verkiezingen desastreus verlopen voor de partij van premier Zapatero. Die haalde maar 28% van de stemmen. Centrumrechtse Volkspartij haalde juist 37% van de stemmen binnen, zegt correspondent Rob Zoutberg. Ik denk dat je één belangrijke conclusie uh, moet trekken. Nog nooit was het verschil tussen die twee grote blokken in Spanje, hè, dus de conservatieven aan de ene kant, de socialisten aan de andere kant, zo groot. Veel Spanjaarden geven de partij van Zapatero de schuld van de hoge werkloosheid in het land. De premier zegt dat de uitslag geen reden is voor vervroegde landelijke verkiezingen. En in Marokko zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een betoging. In veel steden werd gedemonstreerd voor politieke hervormingen. In Casablanca werden volgens ooggetuigen tientallen mensen met stokken geslagen... toen de politie de demonstratie wilde stoppen. In Marokko zijn al maanden antiregeringsdemonstraties... al zijn die niet zo groot als ze in Tunesië en Egypte waren. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het wordt vandaag een prachtige dag met wat wolkenvelden... maar vooral ruimte voor de zon. In de middag temperaturen van zo'n 17 graden langs de westkust... en 1 of 22 graden in het zuidoosten van het land. Er staat veel wind uit het zuidwesten. In de middag toenemend naar matig tot vrij krachtig boven land... en krachtig tot mogelijk hard aan zee, windkracht 6 tot 7. Vanavond opklaringen, later op de avond ook wolkenvelden... en in de nacht naar dinsdag lokaal wat motregen. Temperaturen vannacht rond de graad of 10... en de wind draait naar het westen en neemt wat af. Ook dinsdag morgen dus vrij veel hoge wolking en verder droog en zonnig weer. De temperaturen liggen wat lager met 16 graden aan de kust en 19 in het zuidoosten. Eerst vrij veel wind, maar in de loop van de middag duidelijk afnemend. Woensdag wordt denk ik de mooiste dag van de week met veel zonneschijn en weinig wind. Daarna is het dan wel even gedaan met het droge lenteweer. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 115 kilometer file. Veel vertraging momenteel rond Gouda. Er is een volle tankwagen gestrand op de A12. Voor de rest is het eigenlijk een vrij normale ochtendspits. De meeste ja, langere file is nu nog die op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoete Rijdijk 9 kilometer. Verder dus probleem bij Gouda. Op die A12 van Den Haag naar Utrecht staat tussen Zevenhuizen en Reewijk 8 kilometer. Tussen Gouda en Reewijk zijn nu twee rijstroken dicht. Ze proberen de tankwagen naar een veiliger afrit te slepen. Daardoor is verkeer ook wat vastgelopen op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer.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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl en daar leest u heel veel over de Eerste Kamer... en de verkiezingen vandaag voor de nieuwe samenstelling van die Eerste Kamer. Extra uitzending, ik wijs u er maar even op van het Radio 1 Journaal vanmiddag vanaf half vier. Spannende dag. Voor het kabinet Rutte vandaag... krijgen VVD, CDA en PVV nou meerderheid in de Eerste Kamer. Ook een spannende dag voor de voorzitter van de Eerste Kamer... de CDA René van der Linden. Hij krijgt er namelijk een hoop nieuwe collega's bij. Meneer van der Linden, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is het voor u als CDA dat dit kabinet een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer? Nou, als CDA hoop ik natuurlijk dat het kabinet meerderheid krijgt. Maar als voorzitter van de Eerste Kamer zou ik willen zeggen dat de uitslag zoals die komt, dat we daarmee moeten leren werken. En ik hoop dat uh, de Eerste Kamer qua karakter niet veel verandert. Het is een politiek instituut, maar ook in het verleden heeft uh, toch de kwaliteit van de wetgeving het uitgangspunt, is het uitgangspunt geweest voor de discussies in de Eerste Kamer. En toch hebben we gezien dat er al veel gewield en gedeeld is. Hè? Eh, statenlid Robesijn is uitgenodigd in het torentje. De VVD heeft eh, dit weekend de handtekening weggehaald... onder het wetsvoorstel eh, rond godslastering... om dat eh, niet langer strafbaar te stellen. Er gebeurt van alles dat belooft dan weinig goeds... Nou, voor uh, verkiezingen, ook uh, gewone verkiezingen... zie je dat er een heleboel dingen gebeuren... waarbij partijen proberen toch aan een uh, meerderheid te komen. Maar ik denk dat na de verkiezingen weer uh, tot de orde van de dag overgegaan wordt... en dat de partijen toch weer met elkaar moeten samenwerken... om te zien dat uh, voor dit land de beste dingen gebeuren. Ja, maar bent u toch niet bang dat dat karakter gaat veranderen, meneer Van der Linden? Want de oppositie heeft gezegd... wij gaan die Eerste Kamer wel degelijk gebruiken om dit kabinet dwars te zitten. Nou, dat risico zit er natuurlijk altijd in, uh, maar we hebben toch de afgelopen periode ook gezien dat de Eerste Kamer uh, vaak eenduidig uh, en eenstemmig uh, posities in heeft ingenomen die uh, uh, voor de Eerste Kamer een normaal proces zijn. Omdat we dan niet op partijpolitieke overwegingen besluiten nemen, maar op juist de kwaliteit van de wetgeving. Maar wat zou u ervan vinden als het dan toch meer partijpolitiek wordt bedreven in die Eerste Kamer?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 de wetgeving niet te beoordelen op de inhoud, op de kwaliteit... maar op de partijpolitieke posities. Is dat niet wat naïef, meneer Van der Linden? Uh, excusez, me, want er komt ook een nieuwe partij in de Eerste Kamer. De PVV. bij hun komst in de Tweede Kamer... hebben we gezien dat de toon van het debat behoorlijk veranderd is. Er gaat dus ook wat veranderen in de Eerste Kamer. Dat zou ik betreuren. We zijn altijd heel scherp op de inhoud. Uh, ik zeg nogmaals, het is een politiek instituut... Maar altijd waardig in de omgang en juist de eerste kamer is altijd gefocust geweest, gericht geweest op de kwaliteit van de wetgeving en de beoordeling heeft altijd plaatsgevonden tegen de achtergrond van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de wetten die door de tweede kamer zijn aanvaard. Maar hoe heeft u dan bijvoorbeeld naar dat verantwoordingsdebat gekeken van afgelopen donderdag waar de toon toch redelijk heftig was ook tussen uh, vooral VVD en PVV. Nou, de toon in de Tweede Kamer is altijd heftiger. Het is ook uh, wat meer op de allerlaagste dingen gericht, terwijl de toon in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer juist uh, uh, veel uh, gematigder is, wel scherp in de, op de inhoud en uh, juist meer gericht op de lange termijn. Ik zeg altijd: het, is, het heeft meer diepgang en samenhang in de debatten. En ik geloof dat dat iets is wat juist uh, het Nederlands publiek ook graag ziet, juist uh, in een tijd waarbij uh, uh, in, Nederland, in, in Nederland, maar ook buiten Nederland, heel fragiele uh, meerderheden in uh, kabinetten tot stand gekomen zijn, zie je dat er ook uh, gericht moet zijn op uh, de inhoud van de debatten en niet alleen op de partijpolitieke uh, afwegingen. Ja. Vindt u dat een, een extra taak, of nou, dat is natuurlijk altijd al de taak, maar vindt u dat de, de Eerste Kamervoorzitter, u bent dat nu, dat uh, in de gaten moet houden? Nou, de, in ieder geval moet de Eerste Kamervoorzitter een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de Eerste Kamer. En uh, ook in een, uh, voor zover dat in zijn vermogen ligt, aan een uh, goed klimaat binnen de Eerste Kamer. Ja, maar Ik geloof wat, dat dat... Ja. wat is goed, hè? Wat, wat, wat vind je goed? Nou, dat in ieder geval niet in de Eerste Kamer zich uh, taferelen aftekenen, uh, waarbij... Uh, als ik zo mag zeggen, met modder gegooid wordt. Figuurlijk uiteraard. Maar dat juist ook in de Eerste Kamer... de debatten op een manier gevoerd worden... die de Eerste Kamer ook in de afgelopen decennia gekenmerkt heeft. Nog eventjes naar de manier waarop nu gestemd wordt. Hè? Want het is bijzonder ingewikkeld. We hebben het Mark Rutte ook vanochtend weer horen zeggen... in het Radio 1 journaal. Dat moet veranderen. Of dat zou mooi zijn als dat verandert. Hij noemt het een, een bizar systeem Bent u dat met hem eens? Nou... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb me nooit zo vertiept in dit kiessysteem. Maar als je kijkt dat... Uh, uh er uh, uh, zoveel gewichten uh, in de schaal gelegd worden van uh, de verschillende statenleden... dan is dat buitengewoon ingewikkeld. Mm -hmm. Het is een systeem wat uh, uiteraard nu uh, op het scherp van de snede gestreden wordt. En uh, ja, we hebben in het verleden altijd leren leven met de uitkomsten. En ik geloof, uh, dat heeft de premier ook gezegd... dat hij het weliswaar een bizar systeem vindt... maar dat hij niet ziet hoe hij dat zou moeten veranderen. Mm. U, u ook niet dus? U wilt zich daar niet aan branden ik... in ieder geval? Nee, ik zou ook niet weten waarom ik mij aan het, als voorzitter van de Eerste Kamer aan een systeem moet branden wat bestaat. Nou ja, omdat andere... het hoogst ingewikkeld is ook voor kiezers en daardoor de politiek wel erg ver komt af te staan. Van, uh, in de Eerste Kamer ja, maar... in ieder geval van kiezers. Dat laat ik dan graag aan anderen over. Aha, waarom? Omdat anderen daar in eerste instantie over gaan. Hmm. U ziet voor uzelf daar geen rol in weggelegd? Nee, ik zie daar voor mezelf geen rol in weggelegd... omdat uh, juist dit soort zaken uh, lopen via de uh, regering, parlement... en dan pas bij de uh, Eerste Kamer terechtkomen. Ho Hoe lang zit u er nog als voorzitter, meneer Van der Linden? Uh, in ieder geval tot 21 juni. Ja, en daarna wordt er weer gekozen? En dan wordt er weer gekozen en daar hebben we een hele goede procedure voor. En ik geloof dat dat een open en transparante procedure is. Oh, die procedure is opener. <laughs> nee, die procedure is heel open. Ja, precies, heel open. Maar u maakt natuurlijk niet veel kans meer dan. Dat zullen we zien. Uh, op de eerste plaats is natuurlijk de vraag uh, of uh, ik uh, wel of niet beschikbaar ben. Dat uh, alle zaken moeten op uh, rij gebeuren. Eerst uh, de verkiezingen. Dan krijg je een nieuwe kamer, een nieuwe fractie. En dan wordt gekeken wie daarvoor uh, beschikbaar zijn. En bent u het? Nou, dat uh, loop ik niet op vooruit. Dat zult u uh, tegen ach, de maar zien. Ach, u weet het toch al wel. Uh, ik zeg u, ik loop er niet op vooruit. <laughs> we kunnen het proberen. René van der Linden, hartelijk dank voor uw uitleg. Uh, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is uh, kwart voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan weer naar Tom van Teck. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, veel belangrijke voetbalwedstrijden nog dit weekend. Ja. Uh, er werden playoffs gespeeld. Wat zijn de consequenties voor oh. de winnende en verliezende clubs? Vertel. Ja, nou, die verliezende clubs. Uh, Een aantal kunnen niet meer promoveren. Want uh, de clubs die onderin meestreden, dus VVV en Excelsior. Uh, de nummers uh, 16 en 17 van de Eredivisie. Die haalden beide die volgende ronde wel. Excelsior gaat dat doen tegen Helmond Sport. Dat dus nog altijd mag dromen van Eredivisie voetbal. Maar dat moet echt hier normaal gesproken toch echt wel uh, gaan redden. En uh, VVV gaat dat doen tegen Zwolle, die zich eigenlijk al uitgeschakeld waande, maar in de laatste minuut in blessure nog een goal maakte. Toen kregen we strafschoppen. Keeper werd de grote held. Zwolle VVV is wat mij betreft de opener voor een, uh, het laatste ticket in de Eredivisie. Gaat ook weer allemaal komende donderdag en zondag zich afspelen. En dan was er nog de Europa League uh, playoffs. En daarin gaan Groningen en ADO ook wel een beetje verdiend gezien het hele competitieverloop uh, via Heracles en Roda die zijn uitgeschakeld. En Groningen en ADO, ja, daar durft niemand uh, iets op te zetten. En ik al zeker niet. Dus ik ga strijden op dat uh, allerlaatste ticket uh, voor, uh, voor Europa. Ook dat gaat donderdag en zondag. En dan is er echt een eind. Maar voor al dit soort clubs, ja, het is een beetje uh, ja, uh, leven en dood voor hun gevoel nog. Dus het is nog een mooi weekje voor, uh, voor deze zestal clubs. Goed, uh, dan gebeurt er op voetbal nog wel wat. En uh, we kijken natuurlijk ook naar de Champions League finale, ja. want die komt natuurlijk ook nog aan. Maar de Giro, die heb ik even een paar dagen niet gevolgd. En ik hoor ja. Opeens ook helemaal niets meer over Nederlanders. Nou, die doen nog nou, wel mee. Die doen nog wel mee. We hebben natuurlijk weningen in het begin van de Giro. Ja. Inmiddels is het echt een klimmersfestival geworden. Gisteren won Nieve een, een, een Spanjeol. Een, een prachtige, prachtige etappe voor Garzelli. Maar Contador is uh, de grote man. Ook gisteren weer. Hij kwam uit het achterveld naar voren op de laatste berg. Met een de fenomenale demarages. Scarponi kan hem nog een beetje volgen. Maar die staat inmiddels wel op 4 minuut 20. Nibali al op meer dan 5 minuten. Maar we hebben Steven Kruiswijk. Dat is is een jonge jongen die zei ik ga een beetje leren klimmen daar. Nou, uh, hij werd gisteren tiende in de, in de grootste rit en staat dertiende in het algemeen klassement. Dat is hoopvol voor de toekomst. Uh, we hebben een aantal jongens die redelijk goed mee kunnen in de bergen. Kruiswijk is daar weer zo'n nieuwe van. We moeten nou niet weer meteen denken dat we een rondewinnaar hebben over een paar jaar, maar dat deze jongen goed mee kan dertiende plaats in de Giro. Dat is mooi hoor voor een Nederlandse klimmer. Maar komt dat door, uh, daar staat echt geen maat op op dit moment. Zeg, wat is er met die oudwielrenners aan de hand? Uh, ja. De geven er een aantal toe dat ze doping hebben gebruikt. We hadden dit weekend ja. Hinkepie die EPO gebruiken bekend. Ja, wat is dat opeens, het, die openhartigheid? Nou ja, er is een, een onderzoek, een federaal onderzoek van een grand jury. Dan moet je onder Ede gaan verklaren. Dat gaat allemaal richting de US Postal ploeg En dat richt zich eigenlijk natuurlijk allemaal op Lance Armstrong. Eerder hadden Floyd Landis en Hamilton al uh, gezegd dat, uh, dat er een netwerk was dat er EPO gebruikt werd, testosteron. Landis en Hamilton waren beide renners die niet zo geloofwaardig We werden geacht zelf een uh, groot doping verleden. Maar nu zou Hinkepie onder Ede ook verklaard hebben. En Hinkepie, dat is echt de compaan, de luitenant zoals het heet van uh, Lance Armstrong. Altijd in trouwe dienst. Grote vriend van Armstrong. En als het waar is dat hij ook onder Ede dit zou hebben verklaard. Nee. Dan uh, sluit het netwerk rond Armstrong zich behoorlijk. Dus dat Hinkepie ook nog een beetje actief als wielrenner zich aansluit bij Landis en Hamilton. Stelt dat hele verhaal ineens in een heel ander daglicht. Dus dat wordt een spannende periode. Niet in het minst voor Lance Armstrong zelf. Oké, okay, nou en hij heeft ook op Twitter bevestigd, wat er in 16 Minutes uh, verteld ja. is. Hè? Uh, nee, hij heeft de... in ieder geval niet ontkend. Nee, een ja, heel ingewikkelde Twitter, maar ja. <laughs> als je hem goed leest... zegt hij eigenlijk dat het waar is. Ja. I cannot comment on anything relating ja. to the ongoing investigation. Ja. As for the substance of anything in the 16 Minutes story. Ja. I cannot comment. Goed, nou. Anyway, um, we horen er vast nog meer over. En ja, misschien het... ook wel over Lens Armstrong. Zeker weten, denk ik. Tom, dank je. Hoi. In China wonen heel veel... Chinezen, maar ook heel veel migranten. En dat zijn eigenlijk tweede-rangs burgers. Hoort u straks meer over naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Jolande van der Velde. 163 kilometer file staat er. Dat is uh, aardig toegenomen. Uh, ook het aantal bijzonderheden neemt verder toe. Het was al langzaam rijden op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewouderijndijk 9 kilometer. Op de A10 de ring west richting Den Haag een aanrijding. Tussen Slotermeer en Sloten 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. De tankwagen met weg op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 8 kilometer. Bij Reewijk is nu de rechte reisschok dicht de aanrijding op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Tiel 7 kilometer... en door de lange file op de A12 staat het op de A20 vast... vanuit Hoek van Holland naar Gouda, voor knooppunt Gouwen nu 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Veel Chinezen dus in China, maar de jongste volkstelling wijst ook uit... dat bijna 40 procent van de bevolking van Shanghai bestaat uit migranten. 9 miljoen zijn het er inmiddels. De nieuwe stadsbewoners hebben niet dezelfde rechten... als mensen die al generaties in Shanghai wonen. Ze worden behandeld als tweede-rangs burgers. Vooral de kinderen van migranten zijn daar de dupe van... merkte correspondent John Veldkamp. In het Puto-district in het noorden van Shanghai... leeft een grote gemeenschap van migranten onder het spoor. Er is een lang, markt... Er zijn tientallen steentjes met eten, prachtige groentes, vlees waar heel veel vliegen op zitten. Er heerst een soort gezelligheid en samorigheid. En iets verderop wonen ook talrijke families onder het spoor. In een hutje onder het spoor is een tweepersoonsbed. Er staat een tafel met twee stoelen en een bank. Deze meneer woont hier al vijf jaar en waar komt u vandaan? Hij komt uit Jiangsu province. Hij was boer en hij hield van zijn land, maar hij kon bijna niks verdienen. In Jiangsu province kon hij 4000 yuan per jaar verdienen, dat is Iets meer dan 400 euro. In Shanghai kan hij 20.000 yuan per jaar verdienen. Dat is dus meer dan 2.000 euro. De meneer was eerst glaszetter en toen heeft hij het geregeld dat hij voor Amway, dat is een Amerikaans bedrijf, vertegenwoordiger kon worden van hun lijn met allemaal gezondheidspillen en vitaminepillen. En nu gaat hij naar allemaal winkels om die pillen te verkopen. Hij woont hier met zijn vrouw en zijn zoon en zijn zoon heeft in het leger gezeten en zoekt nu ook naar een baan. Hij voelt zich nog steeds niet echt thuis in Shanghai. Dat was aangeheetjes dat doen niet. Mensen die niet uit Shanghai komen, hebben geen Shanghai Goekau. En het Goekau is een soort stadsbewijs waardoor je allemaal voorrechten hebt. Je krijgt een vergoeding voor medische voorzieningen, je krijgt voorrang als je een huis zoekt. Je kinderen mogen naar een gewone publieke school. Dat hebben alle mensen die van buiten de stad komen dus niet. Heeft hij nou het gevoel dat mensen uit Shanghai neerkijken op mensen die geen goedkouw hebben? Ja, in het begin was het heel lastig. Toen had hij het gevoel dat er zeker door echte Shanghainese op hem werd neergekeken. Maar hij heeft nu toch een paar vriendschappen gesloten met mensen die het helemaal niet belangrijk vinden dat hij van buiten de stad komt. Instead! Instead! Instead! Instead! Vooral migrantkinderen worden de dupe van het discriminerende Groeckouw-systeem. Ze mogen niet naar publieke scholen waar goed onderwijs wordt gegeven, maar alleen naar scholen waar het opleidingsniveau veel lager ligt. De vrijwilligersorganisatie Stepping Stones biedt de migrantenkinderen hulp door ze gratis Engelse les te geven. Vooral in de avontuur en in het weekend. Want Engels kunnen spreken is een must voor iedereen in China die verder wil komen. Een vrijwilligste van Stepping Stones ligt uit, waarom het voor deze kinderen toch heel ingewikkeld gaat worden om door te stromen in het onderwijs. If they want to go to high school, first they they have to take the examination. Actually you know they they are quite less competitive because they didn't actually give uh, a good as the kinderen hebben heel veel moeite met het halen van het toelatingsexamen voor de middelbare school vanwege hun lage niveau. allowed Bovendien mogen ze niet eens in Shanghai naar de middelbare school, maar moeten ze terug naar de streek waar hun ouders vandaan komen. They have to go back to their hometown. Interesting. Interesting. Zolang het Gukau systeem blijft bestaan in China en Shanghai, zijn migranten toch een soort tweederangsburgers. jon veldkamp was dat. Het NOS Radio In Journal Media overzicht. Gelijk lijkt wel of Johan Robesin, de fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland... de belangrijkste man is bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Vanochtend is hij hier bij ons te horen. Joris van der Kerkhoff uh, zit bij hem aan tafel. En hij staat ook nagenoeg in alle landelijke ochtendkranten. In al die kranten staat te lezen dat hij nog niet weet op welke partij hij gaat stemmen. Nou ja, hij weet het misschien wel, maar hij wil het nog niet zeggen. Zo bleek vanochtend in het Radio 1-journaal. Hij wil het liefst steun geven aan het kabinet. Ik beslis pas definitief als ik het stembiljet in mijn handen heb al, dus Robesin. Leraren moeten elkaar beoordelen. Volgens de Telegraaf staat dat in het actieplan Leraar 2020... dat staatssecretaris Halbe Zelstra vandaag naar de Kamer stuurt. Zelstra wil met zijn actieplan bereiken dat docenten samen leren... en samen de verantwoordelijkheid voelen om het onderwijs professioneler te maken. Het kabinet wil samen met de onderwijsinspectie landelijk een programma opzetten... waarbij docenten en schoolleiders aan collega's van andere scholen... een spiegelvoer houden over hun prestaties. Eerder is hiermee al een proef gehouden en dat was volgens Zelstra een groot succes. Volkskrant schrijft dat het kabinet het toezicht op het HBO gaat verscherpen. Het keuren van HBO-opleidingen is nu nog een show voor de bune. Blijkt uit de reacties van betrokkenen in de krant. We toch nog maar even... Even gekeken op de website van familyradio.com. De man die achter die site zit, is namelijk Bijbeluitlegger Harold Camping. En dat is de man die voorspelde dat afgelopen zaterdag de wereld zou vergaan. Dat ging, zoals u misschien wel heeft gemerkt, niet door. Op de site werd afgeteld naar het moment. Nou, nu ziet de site, eens even kijken. Ja, er weer als uh, gewoon uit, als normaal. Zonder excuses of enige uitleg. De wereld is dus niet vergaan, maar de verwoesting is wel groot in de Amerikaanse stad Joplin. Foto's van Amerikaanse kranten laten tsunami-achtige taferelen zien, maar dan zonder water. Een stuk gescheurde bomen, willekeurig neergesmeten auto's, brandjes, ingestorte huizen... en daartussen reddingswerkers die wat ongelovig om zich heen kijken. Er zijn hier eerder tornado's geweest, zegt een bewoonster in de Los Angeles Times. Maar nog nooit was het zo erg. En nog meer natuurgeweld in de kranten. Op IJsland daar is de vulkaan Grimsvötn uitgebarsten... De IJslandse krant Visa, een verslag van een groepje vrienden... zaterdag nog in de buurt van de gletsjer was... waar dus later deze uitbarsting was. Het was heel helder en opeens zag iemand van ons... een wit, witte wolk van de gletsjer omhoog komen. De groep besloot te stoppen en te blijven kijken... en een half uur later zagen ze van dichtbij de eerste grote erupties. Grims, vertel, wat zei je dat fijn. Bioloog Arnold van Vliet ah. van Wageningen Universiteit... wil dat we allen geplette vliegjes gaan tellen... Oké, okay, hij roept automobilisten op om eh, na iedere autorit het aantal gesplette insecten op het nummerbord te tellen. De gegevens kunnen dan worden doorgegeven op jawel, splashteller.nl. weten we dan de insectendichtheid in ons land, zegt Van Vliet in de Telegraaf. En kunnen we zien wat voor invloed de weersomstandigheden hebben op het aantal insecten. Nou, als ik een uurtje of twee over heb vandaag, dan wil ik eens kijken. Zal ik nog één keer krims verten. Oh, baby.